Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter vanwege het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum Interapel. Volgens de gemeente verbleven er afgelopen weekend opnieuw meer dan 2000 asielzoekers in die opvang. En dat is tegen de afspraak. Het COA zegt nu dat er niet meer dan 1885 mensen verbleven... En gisteren zei het COA dat ze de cijfers nog niet binnen hadden... maar daar gelooft deze verslaggever van ETV Noord niks van. Dat moet je gewoon weten. Ze publiceren eigenlijk dagelijks... soms duurt het een paar dagen dat wel dagelijks de cijfers van Ter Apel. Gisteren was het 1 september, dus die deadline is eigenlijk al afgelopen. Ja, dat moet je kunnen zien, dat moet je weten, dat hou je bij. Het COA zegt dat ze vandaag wel onder de 2000 asielzoekers zitten. Het COA moet al telkens een boete van 15.000 euro betalen... als ze boven de 2000 uitkomen. En dat was de afgelopen maanden bijna dagelijks het geval. Een dolfijn die al twee maanden in het Noordzeekanaal zwom, is daar weer uit. Dat zegt het SOS Dolfijn. Die club maakte zich zorgen omdat het kanaal helemaal geen goede plek is om te leven voor zo'n dolfijn. En ze vinden het dan ook geweldig nieuws dat het dier weer terug naar zee is gezwommen. Een grote vetbikeverkoper roept duizenden fietsen terug omdat ze te makkelijk op te voeren zijn. Het bedrijf wil een update bij zo'n 3000 vetbikes laten doen. En daarna zijn ze in principe nog steeds op te voeren, maar dan gaat het wel een stukje lastiger. En dan nog dit, Schiermonnikoog zou in de toekomst zomaar eens in twee stukken kunnen breken. En dat komt door een inham aan de oostkant van het Waddeneiland. Ja, en die wordt steeds groter, zegt deze geoloog. Het schuift langzamerhand nog steeds verder naar, het, uh, naar de Noordzee op. Uh, ja, hij graaft zich langzamerhand onder, uh, onder de oostpunt van Schiermonnikoog door. En ja, hoe lang dat het duurt, dat is de vraag. duurt nog wel eventjes hoor kan best wel een tiental jaren duren voordat het echt helemaal doorgebroken is. Maar aan de andere kant, het kan ook maar zo een flinke storm zijn. En dat is er een keer wel doorbreekt. Ja, mocht het eiland inderdaad breken, dan staat er ook politiek gezien een bijzondere situatie. Want het afgebroken stuk Schilmonnikoog zou dan bij de provincie Groningen gaan horen. En nu is dat nog onderdeel van Friesland. Het weer dan nog, nu nog droog met veel zon. In de loop van vanmiddag wordt het bewolkter en ook wat broeieriger. En dan vooral in het noorden en het oosten kans op pittige regen- en onweersbuien. En tot die tijd is het 24 tot 30 graden. Zie FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier zijn we de hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar het is nog steeds druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Na een ongeluk tussen Nade en Knoop het 5 kilometer file. De rijstrook is nog even dicht op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Zaanstad Koog en Knoop Komplein. Bijna 10 minuten op de A9 diemen Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Haalsmeer. 10 kilometer file, 25 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting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 It's only the thrill of boy-meaning girl while possesses a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 Dit hoort en, en ik weet dat we op maandag best wel uh, wat luisteraars hebben. Is dat zo? Misschien soms wel meer dan in het weekend. Echt waar. Ja, omdat ze dan zaterdags uh, aan het werk zijn. Om, uh, weet ik, uh, wat en uh, thuis, boodschappen doen. Uh, dat soort uh, dingen. Ja, ja, zeg ja. Maar. maar wij zijn geen boodschappen aan het doen. Want we zijn radio aan het maken. En we hebben er we geen boodschappen aan hoor. Nee, we hebben er geen boodschappen aan. <laughs> ja. dus wat gaan we doen, uh, ja. Ja. Um, Nou ja, we gaan uh, straks natuurlijk weer kijken hoe het uh, erbij staat met de wedstrijd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 When missing my vibe Just know I was already there You can have him if you like I've been there, done that once or twice And singin' about it, don't mean I care Yeah, I know I've been known to share Well, I heard you're back together And if that's true You'll just have to tase me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 Need you, oh God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 Leuk wedstrijdje, Ze hebben een, een leuke aanvallers hebben er echt. Ja, het ja zijn er dan ook uh, 34 strafschoppen genomen in deze wedstrijd, of niet? Nee, nee, nee maar het ging even over de hoogteprovisatie. Oh, nee, ja. ja. Of in het doel kan schieten, weet je. En het waren bij alle twee die kansen waren dat het echt. Uh,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 Een man uit Beverwijk ja, die dat, dat racewinkel heeft. het theater van de autosport. Ik zou, ik zou he, bijna dat? zeggen dat die racewinkeltje klinkt zo denigrerend, maar het is gewoon een racewinkel. Theater van de autosport, Zo hij het uh, zelf noemt. Z zei hij dat? Het theater van de autosport. Ja. Nou, ja. Uh, ik ben benieuwd hoe, hoe die straks uh, reageert. Dat is niet mij weer dus, uh, sinds lange tijd. Ja, dat is een hele tijd geleden. Ja. Maar uh, ja, je hebt het over Renaud Lawson. Geen uh, familie van, Liam Lawson. Nee.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 En dat heb ik dus gedaan. En ik was op een gegeven moment was een beetje ook tussendoor aan het werk. Maar ik heb een beetje zijdelings gevolgd. Ik was meer een deel bij Max aan boord. En het laatste gedeelte heb ik ook bij Lendo zitten kijken. Dus ik heb vanuit de heb ik de wedstrijd gevolgd. Bij Lendo ik... opschoten. Zeg maar. Nou, bijna. Het scheelde niet veel. Maar wat, ik, wat dan ook mooi is, is dat je dan op een gegeven moment ook dat tabblad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 Oh ja, ja, nee. Zie dat? Oh, Ja, ik zie. Je ja, hebt ja, een hele maar... roze bril op. Is uh, <laughs> ja. die roze bril. Nou, Het is gewoon in emoties aanschakelen, ja. toch? Hey, maar wat verwachten jullie van dit weekend? Uh, ja. Want vorig jaar hebben jullie de Nemekanen ook hier gestaan. Ja, precies zelfde. Dus, het is het vierde jaar na één groot Zandvoetsfeest. Ja. Ja, iedereen is, iedereen is super feeststemming. Het is een soort uh, Koningsdag 2.0. Koningsdag 2.0. Ja. Nou, daar zal de koning ook blij mee zijn. Natuurlijk, ja, maar hij is er toch? Hij, hij komt straks. Ja, dus dat zijn familie organiseert dit. Ja. Dus ja, ja. <laughs> het is zo'n familiefeestje. Ja, ja. Oh, Maar wat verkopen jullie? Dus jullie hebben vooral de wapens. Verko verko wij verkopen het. Pl pl Plezier. En een ervaring. Dat is eigenlijk wat we verkopen. Een ervaring. Ja. ervaring. ja, want als ik jullie al zie, dan is dat al een ervaring. Dankjewel. Is, Dankjewel. Ja, is, daar wil je toch gewoon, uh, op je wil gewoon bij zijn? Ja, natuurlijk. Daar wil je bij zijn. Maar ehm, um, jij ja, hebt net gegolfd, toch? Maar, nou, vorige, vorige week. week? Maar vorige week ik kom uit uh, Tsjechië. Ja. Ja. Ja. Dus deze week ben ik in Nederland. Ja, dan ja. is het super leuk om erbij te zijn ja. en, uh, en het mee te maken. En, uh, Dit wil nou, je nou, vorige gewoon. Vorige week gaan we weer gewoon golven, maar deze week ben ik barman. Hoe leuk. Van golfman naar barman. En dat lukt je ook nog hartstikke goed. Nou ja, ik moet zeggen dat barman zijn is misschien iets makkelijker dan uh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 En het ja. wordt ook opgezet als een feest. Nou, behoorlijk. En dat stralen ook de mensen uit. En ja. dat proberen wij ook uit te staan. Ja. En even over zondag. Uh, gisteren zag ik Max. Hij sprak over dat hij ze nog helemaal niet zo druk maakt. Zijn vader, die uh, liet wel altijd weer bericht zien aan hem. Maar uh, wat denken jullie? Ja, wat gaat, gaat dat worden? Gaat winnen, gaat tuurlijk die, uh, gaat hij winnen. Volop. <laughs> hij, wil, hij wil een beetje de druk voor zichzelf eraf halen. Ja, dat is het. Ja. Dat doe ik ook altijd als ik in Nederland speel. <laughs> ja. <laughs> maar, hij, hij komt hier om te winnen en dat gaat hij ook doen. Ja, ja hij kent de baan natuurlijk Tuurlijk, als geen ander. Komen. Maar hij rijdt een nu. Goede auto. Dat is ook. Uh. Maar de anderen hebben nu ook vier jaar nu of drie jaar al ervaring. Ja, vier maar dat jaar, geldt dus. ook op die andere secrise en dan rijdt hij ze ook allemaal zo. Dat gaat ze ook ja.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 Geweldig. Gaan jullie zelf ook nog even kijken of hebben jullie geen tijd? Nou, geen Een beetje tussendoor natuurlijk. Beetje, ja, een beetje ja, tussendoor. een ja. beetje kijken. Ja. <laughs> nou, heel leuk jullie Super. te zien. Super, open open En, uh, en een weet fantastische je, ja, weekend. ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Ja, heel veel. Ja, Leuk hè, dat uh, interview van uh, vorige week met uh, Joost uh, Luiter. En het uh, was uh, bar gezellig uh, daar, ja, uh, Jaap. Ja, uh, Carina kwam op de Tee bij uh, de heren. Op de Tee? Ja, en de Tee, dat is een golfterm. Mensen, Ik moet kijk, het weer nou. uitleggen. Nou, er zijn er een aantal, uh, bij, Ja, er zijn er weer een aantal die oh, dat misschien niet... ben blij snappen, uh, dat jij erbij bent. Ah, ah. De Tee is een uh, golfterm, inderdaad. Uh, en uh, nou ja, het was een leuk, uh, leuk gesprek. En uh, nou je zei het net. Ook in uh, golfbladen uh, en zo hebben ze het uh, op, de, op de website... Uh,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 Een single ontbreekt uit de beginperiode van deze radio. Je hoort, uh, Lois Lane en uh, My Best Friends. Ja, leuk om uh, die weer eens uh, terug te horen. En dan zie je meteen weer uh, linea recta in de Watertoren ook, hè, bijvoorbeeld. Uh, zoiets. Uh, dan zoiets, uh, dan dan zoiets. En als je er nou in zit, dan heb je er geen dak meer op. Nee, het roetje is verdwijnen van die, ja, die Watertoren. Ja, ja, ik kijk precies uh, tussen twee gebouwen door naar de Watertoren <laughs> vanuit uh, mijn huis.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 Nee, het begint om half acht. En het begint allemaal echt nog veel eerder. Om vier uur. Dat is de aanlopen. En de band zelf begint om half acht te spelen. En het eindigt om tien uur. Dus dat is een beetje het... Uh...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 Looking up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 croissant die je dan af moet bakken. Uh, dan ben je bezig met een dampende bak koffie. Chudorantie erbij. Uh, Doe uh, je eieren ei ook bij? Of gebakken ei in dit geval. Oh, een beetje een okay, uh, half Engels ontbijt eigenlijk. Nou, dat doet mij dit denken. Maar Liset had, uh, had de afgelopen donderdag ook zo'n nummer. Dus, uh, dan nog dit. Want ja, ja uh, we hebben hem natuurlijk laten horen. Niet zomaar. 4 september mensen. Protestantse kerk, dorpskerk. Ruud Houding speelt daar. Samen met de Kraus.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 Dat is die dag nou, waar, je, waar je vanaf kijkt, morgen is, voor, kan kopen. Is, is, ja, daarom. Uh, vanaf morgen is ja. het al september. Dus, uh, dus, is, uh, dus dat is uh, eigenlijk uh, al vrij snel. Uh, nog iets wat ik, uh, wat ik even uh, toch aan wil stippen. Dit uh, zijn uh, de electric vehicles...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 Elfers zijn een nieuwe bundel die inmiddels verschenen is.